Michel Koenen met het NOS-journaal. Egypte heeft negen mannen ter dood veroordeeld... die schuldig waren bevonden aan de moord op een openbaar aanklager in Cairo... vier jaar geleden. Dat hebben een advocaat en een bron binnen de gevangenis bekendgemaakt. De geëxecuteerde mannen die hoorden bij een groep van 28... die twee jaar geleden hun doodvonnis hoorden. En ze hebben volgens de rechtbank een autobom tot ontploffing gebracht... toen de procureur-generaal met zijn convooi voorbij reed. Vakbond FNV vindt het een goed signaal dat PostNL stopt... met het onderaannemers inzetten van euh, pakketsorteerders. Toch zet de bond de rechtszaak tegen het bosbedrijf door... omdat sorteerders jaren zouden zijn onderbetaald. FNV heeft een zaak aangespannen tegen PostNL... en uit zijn bureau Tempo Team dat de constructie mogelijk maakte. En de, bo de bond denkt meer kans te hebben op een goed resultaat... nu PostNL uit eigen beweging stopt met contracting, zoals die constructie heet. Volgens FNV erkent het bedrijf indirect schuld... door de uitzendkrachten niet meer in te zetten in de centra. Het slachtoffer van een steekpartij gisteravond in Den Haag is overleden. Dat bevestigt de politie aan Omop West. De rechercheurs die hebben afgelopen nacht onderzoek gedaan... over de aanleiding van de steekpartij en de dader is nog niets bekend. En de griepepidemie die is nog altijd niet voorbij. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 94 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Het waren er wel iets minder dan de week daarvoor. De epidemie die duurt nu inmiddels 10 weken. Dat is iets langer dan gemiddeld. Het weer nog wolkenvelden die trekken over het noorden van het land. Soms kan er uit een spat regen vallen. En verder is het droog met nu en dan ook ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot hier en daar 12 graden. Morgen droog, af en toe zon en nog altijd zacht met 10 tot 14 graden. En Vanaf vrijdag lenteachtig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 zijn we dan. Uh, goedemiddag, als het ware. Het is vandaag uh, woensdag, het is vandaag 20 februari. En uh, we, hebben weer, we zitten weer nokkie, nokkie, nokkie, om met uh, André van Duin te spreken, uh, die ook heel jarig is vandaag. Ja, uh, gaat u straks iets van horen. Uh, Beb is er ook. Hallo Beb. Hallo allemaal. Allemaal goed? Zowel thuis als hier. Ja, alles uh, Oké. Okay. Goed, uh, onze, onze, onze, onze cultuuruitzending. Hè? We hebben vandaag veel cultuur. We hebben ook een speciale gast, Willem de Vriend. Gaan we straks iets van horen. Uh, eventjes om, uh, even na half 1. Na het nieuws van half 1. En um, hij uh, ja, gaat, uh, gaat uh, iets vertellen over zijn uh, nieuwe camera-programma. En we gaan ook nog iets van hem horen. Hij gaat ook nog wat zingen. Ja, ja, gezellig. Leuk is dat. En dat uh, gaan we allemaal doen. En uh, verder hebben we natuurlijk vaste onderdelen, artiesten in het licht. We hebben er een aantal en een aantal leuke. En, uh, en uh, ja, drie in één natuurlijk. Ja, en uh, dat doen we ook allemaal nog steeds. Ja, blijven doen, gewoon gezellig. Beb, heb jij conga's bij je? Mijn conga's? Ja, op je bongotjes. <laughs> Hoezo? Nou, uh, dan kan keer even meedoen. Wat horen? Nou, we gaan even iets doen uh, waarvan je heel veel conga's nodig hebt. Nou, als je deze tafel ziet, ja. dan, uh, dan is die ja. ook wel aardig uh, opgedrukt. Yeah. <laughs> Ik denk dat die voldoet vandaag. <laughs> nou, niet, nou, niet te hard slaan, hè. Okay. Nee, mag niet te hard. Maar uh, gewoon, uh, ja, ja. oké. Okay. Nou, hier komt onze 3 en één. Santana! Three in one in, eight in. Dames en heren, maar je kunt hier niet stil blijven zitten. Nee, nee, nee. Nee, nee jij helemaal niet. Ik helemaal Die hele niet. De hele tafel ligt in elkaar nu. <laughs> ja, bestuur heeft even melden, een nieuwe tafel komen. Geweldig, zitten. geweldig. Prachtig! Drumwerk, ja, dat is voor jou. Dat gaat je hartje open. Hè? Carlos Santana, hij is getrouwd met de drumster. Kunnen we nog nagaan dat wij dat vroeger gespeeld hebben? Net. Dat hebben wij gespeeld. Wat met z'n vieren. Met ze vieren. Wat zit Zonder dan? kolga's hebben wij dat gespeeld. <laughs> zo zeker Oh nee, met de solver ook nog geloof ik. En dat zit dan heel diep in je, want je speelt ja. het gewoon zo wie mee. Ja, dat is niet te geloven. Ja. Carlos Santana. En het, uh, ja, het is natuurlijk een, een legende, de man intussen. In 1966 richtte Carlos Santana samen met uh, bassist... Uh, David Brown en toetsenist Greg Rowley. En dat, dat is dan mijn favoriet weer. Want hoe die man op een hemel tekeer kan gaan, echt ongelofeloos. Um, de Santana Blues Band op. En hoewel de band uh, in de naam van Carlos Santana droeg... het was uh, van de Muzikantenbond een verplichting... om de naam van de muzikale leider te, te nemen... Uh, was het meer een collectief om, zonder echte leider. Na verloop van tijd werd de naam ingekort tot uh, Santana. En op 16 juli 1968 maakte de band zijn debuut in The Fillmore. 1969 maakte Carlos Santana zijn albumdebuut op The Live Adventures of uh, Mike Bloomfield en L Cooper. Uh, van Mike Bloomfield en L Cooper natuurlijk. Santana kwam onder contract bij Columbia Records en uh, bracht een uh, titelloos debuutalbum uit. Nou... Daar hoorde u dus onder andere het tweede nummer van. Dat was Soul Sacrifice. Dat is nog steeds mijn grote favoriet hoor. Nog steeds. Als je bijvoorbeeld ook de, de Woodstock uitvoering uh, nog herinnert. Geweldig. Um, daar stonden onder andere de hits op Evil Ways. en uh, uh, Evil Ways, ja. Dat, dat was de, de cover. Voor de rest waren het eigen werkjes. Uh, dit album en het optreden op Woodstock betekende de doorbraak van de band. In 1970 verscheen het album Braxis. met de covers Black Magic Woman van Peter Green, Fleetwood Mac en Oye Como Va van Tito Puente. Nou, die hoorden u als eerste nummer en als laatste nummer hoorde u natuurlijk She's Not There, uh, een oude hit van de Zombies. En dat deed Carlos wel vaker. Hij pakte gewoon een leuk nummer en maakte dus een eigen versie van... Zo ook bijvoorbeeld van Well Alright, van Buddy Holly en nog veel meer van dat frais. Nou, u hoorde lekker even een kwartiertje Santana. Woe woe. Artiest in het licht. Ja, en de eerste is Nancy Wilson. Ja, die, ja, het is de geboortedag vandaag. My love has no beginning, my love has no end. No front or back, and my love will bend. I'm in the middle, lost in a spin, loving you. And you don't know you don't. My love has no bottom, my love has no top My love won't rise and my love won't drop wider than one Ja, ja, Nancy Wilson, dames en heren. Ja, dit nummer kende ik wel trouwens van haar. Uh, dit was toch wel eens een bescheiden hitje, geloof ik. Uh, oorspronkelijk stond ze in het boek als jazzzangeres. Nou, dat was dit natuurlijk niet. Maar goed, maakt niet uit. Nancy Wilson, ze werd geboren in uh, Chillicothe in uh, Ohio, in de United States. En uh, dat gebeurde op 20 februari 1937. En ze is heel oud geworden, want ze overleed pas vorig jaar... in Pioneer Town in Californië... En um, ze overleed op 13 december 2018. Dus is 81 geworden mensen. Nou, dat is toch een respectabel... Zo, zo, zo. Zo, zo, zo. <laughs> zeg, niet geloven. Amerikaanse jazzzanger, dus wordt gezegd... die ook wel, wel thuis was in de pop. Uh, pop, R&B en soul-genre. Nou, dat hoorde u dus net met een nummer. You don't know how glad I am. Hé, hey, uh, we zijn bijna toe in het nieuws... maar ik ga toch nog even gauw één artiestje in het licht artiestje, artiestje, artiest, ja, wat praten inderdaad. we over, wat praten we over, ja. Ja, dames en... wat praten we over, dan uit het zuiden van het land, uw eigen heidezangers, hallo hallo, wij zijn de heidezangers, eigenlijk Feesten en partijen en tussen ook in de open. Zeten, slecht was het eten. Maar s'avonds zongen we in de cantine voor de jongens. Onze liedjes, zomaar op het bed. Op. Dit is onze allereerste gramofoonplaat, hopen dat die aanslaat. Wij zelf denken dat het wel zal lukken, want het is een heel leuk liedje met piano en gitaar. Ja. Zo'n knal. Ja, het blijft een... Knal. Dat was de bas. <hijnt> de man is geniaal. Echt, het is ongeluk. Had ik dat gevraagd? Nee. Hou je mond dan. Uh, <laughs> ik weet niet wat ik <laughs> allemaal aan het doen ben nu, maar. Die Van Duin. me uh, helemaal in de war. Nou, hij is jarig vandaag. Hij is 72 geworden. Uh, dus hij is uh, van. Uh, even denken, van 1947. Ja, ja, ja, ja. Moet haast wel, hè. Dus hij is twee jaar ouder. Dan. Eén jaar ouder dan ik. Ja. Nou, gezellig. André Van Duin, dus. Uh, oorspronkelijke naam is natuurlijk André Kivon. Zo heet hij. En uh, hij uh, was al vanaf. Uh, het begin had hij het idee dat hij artiest wilde worden. Hij was eigenlijk zo'n beetje zo'n zo 12 ambachten... 13 ongelukken voor u. En uh, uh, op school was hij ook niet al te goed geloof ik, als ik het verhaal mag geloven. Maar in ieder geval, hij uh, brak door in 1964... Toen uh, in het, het legendarische programma Nieuwe Oogst met een bandparodie tekst. Of met een bandparodie. Uh, dat, dat is als volgt. Je, je monteert een aantal uh, dingetjes. En uh, dan ga je de gekke bek optrekken Nou, dan was hij heel goed in. En uh, hij won die uitzending. En vanaf dat moment was zijn korstje gekocht. En het begint natuurlijk als bandparodist. Hij ging een plaatje maken. En kreeg hitjes. En... Uh, uiteindelijk, nou ja, we weten hoe het allemaal met hem gelopen is. Hij ging uh, theater in, hij ging grote revues draaien. Hij werd een topcomiek, een echte volkscomiek, Echt helemaal gek was hij. Hij was volkomen onvoorspelbaar. Tegenwoordig uh, is hij dan veel in het televisiewerk. Zit met heel Holland bakt. Nou, oké, okay, dat mag ook. En uh, ja, ik, ik, ik, heb wat, ik heb wat met die man. Ja, waarom? Nou, omdat ik gewoon, ik ken hem heel goed. Ja, toevallig. Ja, ja. ja Ik ken ja, hem wel goed. Want ik, heb, want ik heb een half jaar met hem samengewerkt. In, uh, in, het, uh, in het Bingo Paleis. Toen de tijd werd heel vier. Was ik de, or, de begeleidende pianist. Uh, of toetsenist. Dus ik heb hem uh, zeer van nabij meegemaakt. Samen met Ron Brandstede. En het zijn, het is, uh, dat mag ik wel even zeggen. Die André vandaan. vandaan, Het is zo'n ontzettend fijn mens. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Wat een, ondanks dat hij helemaal niet hoog opgeleid is. Maar het is zo'n erudiet man. En, en hij weet over van alles ook mee te praten. Hij heeft ook uh, enorme interesse in, in de mensen waar hij mee werkt. Dat heb ik uh, persoonlijk mogen ervaren. Dat is echt geweldig. En uh, zelfs ver gaat het dat in de tijd dat, uh, dat ik dus daarbij zat, bij dat bingo paleis, dat er ineens met kerst in dat jaar... ik weet niet meer precies wanneer het was... 2001 geloof ik of zo. Nou, ik weet niet meer precies het jaartal, maar dat doet er niet toe. Um, dat ineens met, met kerst van dat jaar... Stond er een, een man met een... Uh, werd er gebeld. Er stond een man voor de deur met een hele grote doos in zijn handen. Nee, ik, ik heb niks besteld. En zo, nee, dat is een kerstpakket van André van ja. Dat En dat, dat, uh, dat kreeg je dan... Dat heet hij persoonlijk, hè? Ja. Echt gewoon. Dus hij had zelf die, die kerstpakketten... en alle mensen die aan dat programma meewerkten... kregen van hem dus gewoon een kerstpakket thuisgestuurd. Nou, dat is zo geweldig. Dus uh, vandaar even André van Daan. Doe iets helemaal fout. Momentje hoor. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Vier personen zijn dinsdagmiddag aangehouden... na een bedreiging in de Dekamarkt aan de Rijkstraatweg in Haarlem. In de supermarkt werd een klant bedreigd. Hierbij zou gebruik zijn gemaakt van wapens. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Waarom de klant is bedreigd, is nog niet bekend. Er werd na het incident een burgernetbericht verspreid... waarin werd... Om uit te kijken naar twee 17-jarige jongens. Uiteindelijk zijn er vier personen aangehouden. Hun rol bij het incident is in onderzoek. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Illusionist Hans Klok kreeg dinsdagavond een bijzonder lintje opgespeld. Klok is onderscheiden als officier in de Oranje Orde van Oranje Nassau. Illusionist kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester. Albert roest en was totaal verrast. Hans Klok vertrekt in april tien jaar naar Las Vegas om daar een show te verzorgen. In 2007 stond hij ook al met zijn goochelshow in de gokstad. Toen met Pamela Anderson aan zijn zijde. Uh, gisteren is, heeft, uh, uh, is in Noordwijk uh, een jonge grijze zeehond van het strand gered. Mensen hadden het hondje zien liggen. Hij had diverse wondjes en bloed aan zijn bek en is na overleg meegenomen. En door de EHBZ, eerste hulp voor. Uh, ja, ik weet niet meer precies. Eerste hulp voor dieren in ieder geval. Die op het strand aanspoelen, overgebracht naar het zeehondencentrum in Pieterburen. Er was een zeehond in Zandvoort gesignaleerd, maar die verdween weer in zee. In Zandvoort is het Tinkstation bij het Palace Hotel opgeheven jaar verdween al een tankstation Geelings bij de Watertoren en vanaf maandag, dus gisteren 18 februari, is ook niet meer mogelijk om bij Tink aan de burgemeester van Venemaplein te tanken. Beide tankstations maken deel uit van het plangebied Midden Boulevard. Zandvoort heeft vanaf vandaag nog vijf tankstations over. Zandvoort werkt al geruime tijd aan de herontwikkeling van Venemaplein en de directe omgeving realisatie hiervan zal de komende jaren plaats gaan vinden. De locatie van het Tinkstation wordt per 1 maart 2019 schoon aan de gemeente Zandvoort overgedragen. En na de overdracht aan de gemeente zal deze zorg dragen voor herinrichting van het terrein. De wetenbestrating en of groenvoorziening. Tot zover het regionale nieuws van Van luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze woensdag afwisselend beworkt... maar vanmiddag komt de zon geregeld tevoorschijn... en dan nou vooral in de zuidelijke helft van Noord-Holland. Het blijft dus droog, maar in de Noordkop en op Tessel... is wel kans op wat dichtgespetten vanwege de passage van een zwak front. De wind waait uit het zuidwesten is matig over het land... en is vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden in het noorden... en 11 in het zuiden van Noord-Holland. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden... en opklaringen en blijft droog. Het koelt af na de graad 5 à 6. Morgen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. Het blijft droog en bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur dan naar 10 tot 12 graden. Voor de komende dagen, na morgen, zijn er vrijdag... en de komende weekend flinke perioden met zon. Het blijft droog, het kwik gaat verder omhoog. Het wordt 10 graden in de Noordkop en op Tessel en 13 à 14 graden in het zuiden van de regio. Er waait een zwakke, veranderlijke wind... en daardoor is er in de nacht kans mist of laaghangende bewolking. Na het weekend blijft het rustig en droog. Het kwik gaat wel weer wat omlaag, halverwege de volgende week... Is het van Noord naar Zuid zo'n 8 tot 10 graden? En normaal is dat eind februari een graad 7. Tot zover het nieuws, ons aangeleverd door Rico Schreuder. Them that's God shall give, and them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is do Mama make hell, Papa make hell, but God bless the child. God is home, God is home. the child, oh God bless the child, who's mm -hmm. God. But don't take too much Cause mama may have And papa he may have But God bless the child Oh God bless the child Who's got God bless the child. Oh, God bless the child oh, God is all. Billy the Holiday had ik er zeker niet uitgehaald. Ja, dat is Billy Holiday. Want toevallig dat ik gisteren bezig ben geweest... omdat uh, uh, in verband met een bepaald project... wat ik uh, ga doen volgend jaar. Ja. En uh, vandaar dat ik met haar bezig was. Uh, t, uh, met muziek van haar bezig was. En dat klinkt ze veel lichter. Dus eh, ik denk dat dit wel uit de laatste periode van haar leven geweest is. Ja, ja, ja. Waardoor eh, haar de heroïne stem... nee. zijn stempel had gedrukt. Ja, he? dat ja. geloof ja. ik maar al te zeer. Goed, dat was het liedje van de sidekick. God bless the child trouwens. Ja, is zo'n. die wij eigenlijk vooral kennen... van die ongelooflijk swingende uitvoering van Blood, Sweat, en Tears. Ja, dat vind ik nog steeds Maar ik toch eventjes de basis ja, laten prachtig, Ja, prachtig. Ja. Maar die vind ik nog steeds de mooiste. Maar dat, dat, is, uh, ja, dat is persoonlijk. Maar die van en Tears vind ik nog... Dat, ja, dat ja, is nog helemaal zo. Ja, Daar heb ja. ik iets mee... Dat stuk vroeger ook zelf gespeeld met een band met blazers en zo. Dus dat was heerlijk om te doen, ja. ja. Goed, uh, eens even kijken. Wat gaan we doen? Nou, we gaan eventjes uh, ja, het woord aan jou geven. Want uh, jij bent even aan de beurt, hè? Want ja, we hebben ja. Willem in de studio, ja. Willem de Vriend. Ja. Hier in de studio is inderdaad komen zetten Willem de Vriend. En Willem de Vriend uh, is uh, nog helemaal niet zo lang woonachtig in Zandvoort. Maar uh, hij drukt zijn stempel, hoor. Hij drukt zijn stempel... Al heel wat publiciteit over de komende, komende show. Willem schrijft namelijk hele leuke cabaretstukjes. Ver, Vertaalt ons bekende liedjes. En uh, gaat dat allemaal op het podium doen aanstaande zaterdag in de krocht hier in ons dorp. Aanvang 8 uur. Dat wil zeggen 20 uur, dames en heren. Het stond 14 uur in het Zandvoortse Nieuwsblad. En ik geloof dat ook van Havonds Dagblad. Want Willem half had inderdaad wil. ja, de ja, grote dat, dat pers. Daar stond half dus acht <laughs> in. Ook stond niet goed. half acht in. In het niet, meldt u zich. Um, Willem de vriend naast mij komen zitten. Willem, wat is nou jouw plan voor aanstaande zaterdag? Nou, misschien wil ik gewoon aanwezig zijn. <laughs> um, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik schrik een beetje van de, van de publiciteit. Want um, eigenlijk hebben we het er zelf niet zoveel aan gedaan. Het idee uh, van mij om een avondvullende voorstelling te maken... met liedjes en teksten... Uh, die voor een groot deel slaan op Zandvoort. Uh, dat speelt bij mij al wat langer. Um, en dat krijgt nou inhoud. Um, waarbij ik wel vast mag stellen... dat het verwachtingspatroon van mensen... toch nogal wat verschillend is. Uh, uh -huh. Heb ik begrepen tenminste. Um, dus enige nuancering is wel op zijn plaats. Um, we zijn met... Uh, uh, Backing Vocal Group, zoals ze het noemen. Wij noemen ze de scharrekopjes. dat zijn drie vrouwen. Uh, Adele Smit, Jolande uh, Verstegen, hier ook wel bekend natuurlijk. En mijn vriendin Elsa Visser. Uh, en verder hebben we decors laten maken door Nico Dissendorp. Uh, Marke Kapal, die zit uh, het beeldgeluid te regelen. En dat geheel moet wat worden. En dat is het moeilijkste... Uh, als ik alleen optreed, hoef ik alleen maar liedjes te zingen. Dan heb ik met niemand wat te maken. Maar hier past toch een grote mate van discipline. Om <laughs> te kijken uh, wanneer je wat moet doen. En uh, vorige week bij de pre, pre ging er nogal wat mis. Omdat we daar gebrek aan hadden. Ah, dat is niet erg. hè? Slechte generales zijn ja, goede ja, uitvoering. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is theaterwet. Ja, dat, ja. Is theater, dat is theaterwet. Dat is theaterwet. Slechte generales zijn <laughs> ja. goede uitvoering. Nou ja, dus het komt goed. Het, het, het, het leidde ertoe... dat. dat dat ik van de week een, een redelijk compleet scenario heb gemaakt... waarin toch redelijk omschreven staat wie, wanneer, wat doet. Ja. En zo, dat, dat, daar ontbrak het vorige week een beetje aan. Ja. Maar de motivatie van de medewerkers want... is ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, heb want ik ik... Begrepen, heb begrepen, ja. Beb, dat jij er ook in wat in gaat doen, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik heb mezelf in het langsloop op het aanplakbiljet zien staan... Oh. En toen moest je wat. Eh, toen moest ze wat. Ja, ja, je moet wat. Ik ga inderdaad, um, ik ga, uh, ja, dat, dat, daar word je dan voor gevraagd. Hartstikke leuk. Ik ga het een beetje aan elkaar proberen te praten. En wij gaan iets instrumentaals doen. En dat is. Uh, maar laten we het een beetje verrassing laten. Want ik hoor Ruud. Ik hoor Willem het nu al een beetje nuanceren. Toch een beetje geschrokken van alle publiciteit. Um, u, het is uitverkocht op het moment. Dus er is eigenlijk... Uh, dit is niet meer echt een reclame van... komt dat zien, komt dat zien. Maar voor degenen die het komen zien... Um, u bent net zo benieuwd als wij allemaal... dat is geloof ik wel een beetje de onderliggende toon van het verhaal. Hè? U bent net zo benieuwd als wij allemaal... wat er gaat gebeuren. En Willem die gaat dan toch op ons uh, verzoek... daar iets van laten horen. Want dit is ook een beetje wat je doet Willem. Je schrijft op be be bestaande melodieën... schrijf je een eerbetoon aan de zee. Hè? Lief, dit gebol, Zandvoort dit is uh, jouw grote liefde. Samen met, haar, uh, met een belangrijk inwoonster hier natuurlijk. Dus Willem gaat nu uh, iets zingen. Een nummer wat wij ook kennen van de, vandaag zijn verjaardag. Vierende André van Duin. Nee, nee, is van, is van Wimson. Ik weet het, maar die heeft het wel. Ja, dat weet ja, ik. Maar, uh, André heeft het ook gedaan. André heeft het er een prachtige maar Het originele is natuurlijk van Leon Verra, hè, dat Of Jean Ferra, moet ik zeggen. Ja. Jean Ferra heet de man. En uh, dat, dat heet het La Montagne. En dat is in het Nederlands vertaald... door, door uh, Hugo... Friso uh, Wiegersma, Ma. moet ik zeggen. Friso Wiegersma ja, ja, ja. heeft dat vertrouwd. De, uh, de man van Willem Zonneveld was ja, dat. En, en weet je wat het leuke was? Ja. Zonneveld wilde het eigenlijk oorspronkelijk niet eens zingen. Die vond het een flutnummer. Moet je nagaan. Ja, ik vind het helemaal niks, zei hij. En toen kreeg, <tie> ik, ging hij het zingen. <laughs> en, en, en toen werd het, uh, is het zijn grootste hit geworden. Het ja, is echt niet te geloof. Ja, ik heb het ook nog gezien. In een van zijn theaterprogramma's, in de einds. Geen 70 jaren. Ja, klopt. Uh, zong hij dat lied? Ja. Uh, ja, en het ja, ja. leuke was dat hij daarin ook zei: van, uh, Nou, het orkest is even naar huis. Want ja, hij, deed, ja. het, uh, hij, hij uh, deed het met een bandje. Playback, ja, ja, nou, ja. hij plebette niet, maar nee, hij zong wel, maar, een bandje, zong wel een bandje, maar ja. met een bandje. En dat was toen natuurlijk nog, uh, nog was, best ja. heel wel wat nieuw. Geweldig. Ja. We gaan er naar luisteren. Als alles lukt meneer. Willem de vriend met zijn het is ongeveer in maart, ik zit kalm en bedaard achter mijn glas cognac. Dan voor het kantje op mijn knie en wat ik daarin zie, ik ga uit mijn dak. Ik zie het plan van de watertoren, het draagt voor mij de sporen politiek gekrakeerd. In spraak op spraak veel geleuter Een politicus soms een kleuter Ja, het blijft een dorps toneer. En langs het pad dat hoge weg heen, Omhoog dan op de boulevard En zie de palmen verpietren Zandvoort is toch Wonderbaar, Zandvoort en het racegedoe, met wat herrie af en toe, wordt een topper als voorheen Verstappen zet ons op de kaart Hij was voor ons veel waard volgend jaar Formule 1 Het stationsplein pas gerenoveerd goed gedaan, dus niet verkeerd de nieuwe trap majestueus. Iets met Amsterdam biedt, maar het is beter dan niets. En het klinkt wel ambitieus. En langs het pad dat hoge weg heet. Omhoog dan op de boulevard. En zie de palmen verpieten. Zandvoort is toch wonderbaar Ach Zandvoort, ja, bestaat al lang We zijn alleszins van plan Om dat zo te houden Ondanks windmolens in zee Toerist verjaag je er niet mee Als badplaats slagen wij Koemlaude Leuke tenten, fijn verpozen, zeuren dat is uit de bozen. Loop als een trotse scharko. Geniet van zandzee, strand en zon en schreeuw van je balkon. Zandvoort, Zandvoort is de toch, en langs het pad dat Hoge weg wegheen naar boven. Op de boulevard en zie de palmen verpieten. Zandvoort is toch wonderbaar? Zo. Nou, daar kan Zandvoort er even mee doen voorlopig. Hè? Toch? Zo, dames en heren. Helemaal een nou, nou, tekst uh, van jezelf, uh, Ja, de ja, ja, ja, ja. van uh, deze aanwezigen. Ja. Nou, Willem. Je hebt, je hebt een klein tipje van de, van de sluier opgelicht. En uh, we gaan het uh, zaterdag allemaal meemaken in de krocht. Hier in Zandvoort. Willem de Vriend en het cabaret. Hoewel, we gaan ook daar nog een vraag bij stellen. Is dat nou cabaret? En het heet in ieder geval, gelukkig wij, uh, de schone lucht. De frisse lucht. De frisse lucht. Ja. Dan vertel ik je het nog één keer. Ja. Ja. Gelukkig wij, de, de, eerste <laughs> lag, de eerste zin uit de het Zandvoort Volkslied. Dus Daar dames en heren, let u goed op aanstaande zaterdag... Ja, dan of ik het goed in. zeg. Ja, wel even je tekst voorbereiden. Ja, dat vind oh. ik ook. Uh, Ruud, dat vind ik ja, dat vind ik ook wel even je tekst voorbereiden. Nou, dat voorbereiden. zal in ieder geval cabaret zijn... en dat zal ik dan vertegenwoordigen. Oké, okay. ja. hartstikke Bedankt Willem, heel veel succes aanstaande zaterdag. Oké. Okay. Artiest in het licht. Walter Becker. In the good old bad part of this college town Men in business suits that chase you down You take their money just like you take mine You send it bubbling down the thin blue line It doesn't matter how it got this way Cause we could make like that. drive you down you take their money just like you take mine what does it do you on that thin blue line Ik ken hem natuurlijk uh, voornamelijk als uh, gitarist van de beroemde band Steely Dan. En uh, de man is geboren op 20 februari 1950. En uh, hij uh, is overleden in uh, New York ook. Uh, hij werd geboren in New York en hij is er ook overleden. Namelijk in, op, uh, uh, in september 19, 2017. Op 3 september 2017. En hij is natuurlijk voornamelijk bekend geworden als gitarist van uh, Stierlieden. We gaan razendsnel naar het NOS Journaal van 1 uur. Tot zo met heel veel cultuur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.